Finch met het NOS Journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn een paar honderaak naar rellen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Duizenden mensen demonstreren daar, omdat ze vinden dat de politie te weinig deed tijdens de voetbalrellen gisteren in Port Said. Daarbij vielen 74 doden. Allochtone jongens komen nog steeds veel vaker in aanraking met de politie dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.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 PSV staat in de halve finales van de KNVB-beker. In Eindhoven won PSV met 3-2 van NEC. Andere halve finalisten zijn Heerenveen, Heracles en AZ. De Nederlandse hockeysters hebben de halve finales gehaald van de Champions Trophy. Ze wonnen in Argentinië met 3-0 van Nieuw-Zeeland. In de halve finale speelt Oranje zaterdag tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en China. Het weer, vannacht steeds minder wind en plaatselijk strenge vorst. Morgenochtend trekt vanaf een uur of zeven een gebied met sneeuw over het land. KNMI waarschuwt daarom uh, voor gevaarlijk weer en verder blijft het bijna overal vriezen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Ah, você me mata, ai se eu te maakt, ai als je me maakt, ah, delícia, delícia assim você me mata, ai se eu te maakt, ai Goeie! Speak, baby.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 geen in bloeien, niet een uit duizend nachten, geen uitgestoken hand, niet, niet het, het eind hand. van al mijn wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil.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 De mooiste symfonie onder de film genaamd wij tweeën. Niet het schone bed, dat mijn koortse weg kan nemen. Niet het ritme van mijn hart, niet het zuiverste verleden. Ze kwam niet op het juiste moment en dat kan me ook niet schelen.